Er zal worden gesproken over het herstarten van het programma, waarbij Noord-Korea internationale hulp krijgt als het zijn nucleaire programma opgeeft. Het afgebrande Helmondse theater, het Speelhuis, wordt gesloopt. Volgens de gemeente lijkt de constructie aan de buitenkant nog stevig, maar is het gebouw totaal los. Het karakteristieke kubusgebouw van architect Piet Blom brandde eind december helemaal uit. Herbouw in de oude vorm is niet mogelijk. De bouwnormen zijn strenger dan in de jaren zeventig toen Blom het speelhuis ontwierp. Het is nog onduidelijk of er een nieuw theater op dezelfde plek komt. In Spanje zijn mogelijk de eerste rotstekeningen gevonden, die zijn gemaakt door neandertalers. Het gaat om zes tekeningen die in de Spaanse grotten van Nerga werden gevonden. Het zijn afbeeldingen van zeehonden, die werden door neandertalers gegeten. De onderzoekers denken dat de tekeningen zo'n 43.000 jaar oud zijn... en daarmee zijn ze 13.000 jaar ouder dan de rotstekeningen in Frankrijk... die tot nu toe als oudste kunst uit de prehistorie golden. In een berggebied in Montenegro is het na drie dagen gelukt... de reizigers van een gestrande trein te evacueren. Ze zijn in groepjes met helikopters weggehaald. Van de 50 passagiers is er één overleden. Hij kreeg een hartaanval. De trein liep vrijdagavond in onherbergzaam gebied vast in de sneeuw. Het gebied was over land nauwelijks bereikbaar. En door zware sneeuwval konden geen helikopters worden ingezet. De reddingsactie kwam precies op tijd. De verwarming in de trein was uitgevallen. En voedsel en water waren op. Het weer geleidelijk droger. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen eerst nog een bui, maar in de middag vrijwel droog en soms wat zon. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie Er staan nog twee files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Zoete Wouden, 6 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er staat daardoor ook file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Zoete Wouden, 2 kilometer. Deloitte moet a beleggers betalen. Dat vindt VEB-directeur Jan Maarten Slachter. U dacht als belegger niets met accountants te maken te hebben? Dat dachten beleggers in a in op Concepts en Landis ook.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 Onze gast is wel eens de traagste cabaretier ooit genoemd... maar ook een briljante woordmagier die virtuoos flirt met de waanzin van de logica. En nu gaat het gerucht... Nou ja, gerucht, hij zegt het zelf dat hij afscheid neemt als cabaretier. En als dat waar is, moeten we de rest van ons leven doen met zijn net uitgekomen negendelige DVD-box. Hier is Kees Thorn. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Kees, en je zou afscheid nemen van het podium vanwege je liefde voor José en je liefde voor de wetenschap. Wat weegt nou het zwaarst? Liefde voor José, natuurlijk. Natuurlijk, dat willen we allemaal horen. Terwijl, uh, ik sprak je voor het laatst in 2006, op Sinterklaasavond, zat je in de uitzending. José was er toen ook bij, maar het was een beetje onduidelijk hoe de verhouding precies lag op dat moment... En toen zei in die uitzending... ik ben beter in vriendschappen dan in de liefde. Oh. Ik lul loop... wel vaker uit mijn nek. <laughs> helemaal niet. Je lulde helemaal niet uit je nek. Je zei het in relatie tot je vader trouwens... die ook beter was in vriendschappen dan in de liefde. Ja, terwijl ik pff, daar, daar helemaal niks van weet. Maar dat, die indruk heb ik wel. Ik weet niet precies wat ik daarmee bedoelde. Nee, geen idee. Ik weet idee. niet precies wat liefde is. Maar ik heb het wel heel erg leuk met José nou, de laatste drie jaar zo. Sinds 2008. Er is, is iets veranderd. Wat is er veranderd dan? Het is wederzijds geworden. <lacht> heel kort wordt het bevolkt. Dat is prettig. <lacht> <Radium>. <lacht> en dat was toen nog niet zo dan? Nee, nee, het was... José zag mij toch wel als, als een, een aangelopen een zwerfkatje waar ze voor moest zorgen. En dat deed ze wel graag. En ze vond me wel lief en zo. Maar Het heeft me dat tien jaar gekost om haar te veroveren. En, en haar te laten zien dat ik een man ben. Waar ze ook Kijk, van, van kan genieten. En blij mee kan zijn. De relatie dat, is gelijkwaardiger geworden. Dat gebeurde in 2008, ik. omdat ik toen niet dronk. En omdat ik in een maand een programma uit, uit, de, uit de grond stampte. In mijn eentjes een beetje. Ze, ze was ineens onder de indruk... Zag Ze zag me pas in 2008 staan. En dat was het bewijs? Ik ben dat ze er niet nu bij is. <laughs> Want? dan zou ik een klets voor mijn kop krijgen. Waarom? Omdat het natuurlijk nogal ongenuanceerd uh, klinkt dit. Hmm. Waarom dronk je toen niet? In 2008? Voor mijn rijbewijs. <laughs> niet voor José, maar voor je rijbewijs? Dat was ook een combinatie. Ik moest zo verschrikkelijk veel doen. Ik moest zo hard werken. Ik moest een solo-programma maken. En ook nog met onderin en mee een Michael D. een, een drie-mans-show. <kijs> uh, uh, C3 heten wij. Ja. Met het programma 3D. Waar dat is volledig langs iedereen heen gegaan. Terwijl het was een leuk, leuk ding, is ge uh, geweest, volgens mij zij was van onder de indruk hoe hard ik kon werken en hoe goed. En was trots ineens. En toen was het bewijs geleverd en dacht ze met deze man wil ik wel degelijk in zee. Ja. Deze man. Ik heb me bewezen. Ja, nou, okay. hm. misschien is die tien jaar nodig geweest om even aan mij te wennen. Want ik ben natuurlijk wel een rare quibus. En nog een beetje een zwerfkatje ook of helemaal niet meer? Op zijn tijd vind ik het natuurlijk wel leuk om een beetje vertroeteld te worden... als ik me een beetje ziek is voel en een mm. beetje zwak is. Dan mag ze best me voorhoofdje komen deppen. En dat huis is er nog wel steeds, hè? Jouw eigen huis. Ja, dat hou ik aan, want het staat vol met, met rotzooi, met platen en boeken. Dat kan ik allemaal niet eh, bij ze kwijt. Ze moeten waarschijnlijk ook niet aan denken. Want Omo nou, me vertelde ons dat er niet alleen planten van buiten naar binnen groeien... maar ook... <laughs> plant ik weet niet of het planten zijn... maar iets wat op een plant lijkt inmiddels eh, van druif, binnen naar buiten. Van binnen, ja. Nee. Totaal dat is wat, wat, wat, binnen, wat binnen is geweest, dat, wat ik binnen heb gehaald, is in potten. Dat is al lang uh, uitgestorven. Maar, nee, het groeit van de tuin uh, naar, naar binnen toe. Hm. Druiven, ik heb druiven in de keuken daar. <laughs> dat onder, groeit gewoon naar binnen toe. Dan heb ik het niet over de schimmels nog. Totaal vervuilde bende is het, toch? Ik weet ik ben er al zeker een jaar nee. niet meer geweest. Ja. En dat wil je ook houden zo? Wat is dat voor gekkigheid om dat in stand te houden? Het, het is gewoon een opslagruimte. En ik weet eigenlijk ook niet precies waarom. Uh, uh, het is in ieder geval... Een prettig idee om een plek te hebben waar ik heen kan als je een tijdje alleen wil zijn en met rust gelaten worden mm. of zo. En in wat voor staat die plek is, dat doet er verder niet zoveel toe. Ik, ik slaap overal, maar, ik, maar het maakt mij niet zo uit. En, en de buren klagen ja. nog niet over stankoverlast of zo? Niet dat ik weet. Mm. Niet bij mij, maar ja, ik ben nooit thuis. Dus de gemeentereiniging heeft er nog niet aan te pas hoeven komen. Ah, volgens mij valt het ook wel mee. Ja, nu maak ik het misschien ook te groot. Ja, ik heb de hele tijd dat beeld van die foto, is inmiddels een beroemde foto geworden. Hè? Ben je daarvan bewust? Beroemd. Nou, ik, het, het ging wel een tijdje heel vaak daarover, over de, de troep bij me thuis. En, uh, ben ik was ook een beetje moe van. Foto die in ik. de vadergids heeft gestaan. Ja. ja. Ja, nou weten we het wel. Ja. Goed, daar heb ik iets op gevonden. Namelijk. Moet ik het zingen? Ja, dat ene mooie lied. We begon er natuurlijk niet voor niks over. Thuis bij mij is het een zwijnenstal. Ik schuif een taak als beddengoed verschonen. Geen weken voor me uit, maar wel een jonen. Ik denk dat het er nooit van komen zal. Bezoek komt zich er amper nog vertonen. En als er iemand aanbelt, weet ik al. Nog voor een stap gezet is in de hal. Dat men zich afvraagt hoe ik zo kan wonen. Ik woon dan ook, ik zit dan ook voortdurend bij zee, Waar ik de borden afwas en de mokken. Mijn overhemden opraap en mijn sokken. De keukenschrop, de vloeren en de plee. Als ik bij haar ben, poets ik me de pokken. En ik help zelfs bij het eten koken mee. En zo ben ik, al heeft zij nog geen idee. Op slinkse wijze. Bij haar ingetrokken. Het is een heel mooi lied. Zo dus opgelost. Hè? Heel goed opgelost. Ja. <lacht> Kees, we gaan het hebben over uh, je allerlaatste voorstelling... die je hebt gemaakt. En het afscheid dat je uh, eigenlijk gisteren min of meer hebt genomen een hommage tijdens het Leids Cabaret Festival. Um, afgelopen zaterdag was die hommage. En uh, je neemt afscheid met, uh, ja, na twintig jaar cabaret, twintig jaar podium. Even naar het nieuws, uh, het Leids Cabaret Festival. Uh, er is een winnaar, namelijk Omar Agadaf. Uh, Marokkaanse jongen, woont sinds tien jaar uh, hier in Nederland... En jij hebt het allemaal gevolgd. Die was de afgelopen week in Leiden. Ja. Nu was de Patrick van Hanenberg was er nogal vernietigend. Ah, maar dat schrijf. is een recent. Ja, dat is een recent. Maar ik citeer hem toch maar even, want het is een kenner. De enige die iets te melden had, Omar dus, had in de woestijn. De, de, nee, de enige die iets te melden had in de woestijn van onbenulligheid, zegt Patrick van Hanenberg. Een compliment voor het incasseringsvermogen van de jury, die zich door de voorronde en halve finale heeft weten te worstelen. Was het, uh, was het zo beroerd? Nee, ik vond het wel meevallen. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik daar niet zo gek veel van meekrijg. hoor. Ik ben niet in de zaal gaan zitten. Waar zat je dan? Ik zit af en toe in de coulissen. Ik heb ze allemaal bij de audities gezien. En dan geloof ik het wel. Het, het interesseert mij ook helemaal niet wie er wint. Uh, ik ga toch even kijken of het goed gaat. Ja. Dat vind ik wel leuk. Maar ik wil eigenlijk voorkomen dat ze me uh, in de artiesten voor jou vragen hoe ik het vond. Ik, ik, ik blijf daar gewoon zitten. Zodat ik kan zeggen: Oh, ja, ik heb het niet gezien. Ik heb hier uh, uh, uh, bier zitten drinken. Want je hebt geen zin om een oordeel te vellen over nee, de jongere nee. collega's. Uh, uh, nou, ik vind dat op, uh, zelf wel leuk, maar zij het niet zo. Het wordt, het wordt altijd pijnlijk. Hm. Want als, uh, ik zeg gewoon maar wat ik denk. Als ze mijn mening vragen, geef ik die. Ja. Maar je zegt net dat je het helemaal niet eens bent tegen, met tegen, de kandidaat. Die weet, moet, moet ik dat niet doen? Dan moet ik mijn muil houden. Ik moet, moet me daar niet mee bemoeien. Ik zit daar gewoon als een stuk... Uh, uh, verleden een beetje erbij te horen. In 1994 dat, was jij de winnaar. Dat, ja. ja. En sindsdien zit ik er elk jaar... Maar de, dan is er toch wel iets te zeggen over. Ik bedoel, het ene jaar zal het beter zijn dan het andere jaar het niveau. Of niet? Of het het, het was lang doen? niet zo schrikbarend als vorig jaar. Toen was het nog beroerder. En dat was over de hele linie zo. En ik ben het sowieso nooit eens met juries. Uh, mijn, mijn, mijn favoriet die lag er na de eerste voorronde al uit. Oh, dat meen je niet? Ja, dat was eigenlijk de enige die ik echt leuk vond. Wat was dat, wie was dat dan? Uh, Martijn van Os. Die, die, die stond. Uh, dus ik denk dat in de Schouwburg iets fout gegaan is. In de, in de Burg, dat is een ontspannen sfeertje. Ja. Werkte werk het heel goed. En uh, ja, rust had hij. En ik heb een hekel aan aanstellerij. Ik heb een hekel aan theater. Ik vind het leuk als iemand gewoon. Helemaal vinkers vind ik leuk. Mm -hmm. Weet je, die beetje voor zich uit. Uh, die. Die uh, vanzelfsprekendheid van, ja, natuurlijk zit ik op het... Uh, ja, daar heb ik niet eens over. De rust en de kant. En dat heb ik bijna nooit uh, uh, bij artiesten. Dat ik, dat ik uh, ontspannen achter in mijn stoel zak. Van, ah, oh, we zijn in goede handen vandaag. Dat is een gevoel. Als dat er is, ja, ben ik al blij. En dat had die jongen wel, vond jij? Dat, dat had hij in dat café waar de audities waren, mm -hmm. ja. Hoe het met hem in de zaal ging, heb ik niet meegekregen. In Schouwburg. En daarna een heel dan... andere sfeer, een andere spanning. Wat herinner jij je eigenlijk van 1994, toen jij won? Eh, dat ik heel veel lol had. Ja? Ik had heel veel plezier. Het was een heel leuk jaar. Dat waren ook leuke deelnemers die toen meededen. Waar ik er nog steeds een paar van zie af en toe. Wie dan? Eh, Peter Diktes en Bert Hermelink vormden toen een duo. En eh, Marianne van Wijk... Dat stond in de finale, daar ben ik nog wel eens lang geweest. Al een tijd geleden hoor, dat is een beetje verwaterd nou. En, en haar technicus, die kwam ik weer tegen in een theater. En eh, een van de jongens van Twee van Zand, was een Belgisch duo. Lucas de Winter en Johan de Kort. Die ben ik nog Het tijd. zijn nou niet direct namen die bij mij... En Frank van Pamelen, die was nog, uh, nog even uh, zaterdag uh, in Leiden. Die kwam nog eventjes gedrag zeggen voor de gezelligheid. Daar, daar, daar, ben ik, daar ben ik ook mijn vriend mee geraakt. Hmm. Goed, gisteren was het zover toen werd de DVD-box gepresenteerd. Het is ongelooflijk, een hele dikke... Een uh, ja. box met negen CD's. Gaan we er wat van laten zien? Uh, uh, daar gaan we wat van laten zien op deze radio. Negen voorstellingen heb je gemaakt in, uh, in 20 jaar tijd. Je hebt ook alle belangrijke uh, prijzen gewonnen. die er te winnen zijn op het uh, cabaretvlak: uh, de Annie M. G. Smitprijs met de Streepjescode, een liedje over je vader. Inmiddels een klassieker, heel mooi liedje. En uh, de Polifinario heb je ook gewonnen, hè, voor Dood en Verderf. Het mooiste cabaretprogramma van 1996. Ja, in het rapport stond het meest indrukwekkende. Meest indrukwekkende. Ik had ook last van die prijs, omdat mensen die kwamen kijken... maar zaten te wachten tot het indrukwekkend werd. <kijkt> Daarna... Dat gebeurde een pas pas. <laughs> dus... 2006 was dat natuurlijk. Ik zeg 1996. Oh, maar ja, ja, tallen haal ik ook altijd door elkaar. Voor dood en verderf. Is dat ook het programma waar je zelf uh, het meest trots op bent? Nee, nou, het, het, het liedje over uh, Jozefien. Daar, daar, daar, daar, daar heb ik wel veel voor moeten overwinnen. Dat, dat vond ik wel uh, uh, moeilijk om te maken, terwijl het toch moest. Dat moet je even uitleggen voor de mensen die jouw werk niet goed kennen. En nou het is uh, uh, uh. Ik wat eigenlijk lief niet over hebben. Nee. Het, ik heb al een liedje je gemaakt. Je hebt al spijt dat je het hebt genoemd. Ja, wel als je vraagt uh, uh, nee, het meest tevreden waarbij uh, terugkijken mm -hmm. was ik verrast door Doe Mee en Win vooral. Dat was, daar zat lekker vaart in en dat was ook interactie en een beetje agressie zat erin. Het was wat minder neuzelig, minder introvert. Die, die was heel televisie geniek Die hadden ze gewoon integraal uit kunnen zenden, volgens mij zonder problemen, bij de Fara. Dat blijf je dwars zitten, hè? Dat <laughs> die Fara. Ja, ik geloof dat jij de enige cabaretier in Nederland bent die niet op televisie is. Ja, uitgezonden. goed hè? Daar zou je roemt dan roemt van van ook op niet. O, oh, Jeroen er ook niet. Eigenlijk alles wat een beetje kwaliteit heeft, dat, dat komt er niet door. Het zijn alleen uh, de, de, de op opgimpies die de vader leuk vindt. Dit statement heb ik jou vaak horen geven. Ja. Wat is het toch? Eh? Wat is het toch? Wat, wat, wat, waarom klopt het niet tussen jou en de televisie? Want je hebt, oh, ik heb je ook vaak niet. horen zeggen van ja, maar ik wil het ook helemaal niet. Maar mijn toch God. is het iets wat je dwars zit. Want je noemt het wel iedere keer. Ja, ik, ben er wel, ik kan er wel over opwinnen van wat, wat allemaal wel wordt uitgezonden. Mm -hmm. denk ik vind dit dan wel oké. Okay. Avondvullend. Eh, eh. Waaraan hebben ze dat dan verdiend? Uh, hoe, hoe, hoe. Ik snap die criteria niet bij, die, bij de redactie daar. En ze zijn niet eerlijk tegen mij. Ze zeggen te, tegen mij niet waarom ze me niet willen. Dus ik moet daar ook Nee, naar dat raden. is nooit hardop gezet. Nee. Nooit uitgesproken. Nee. Uh, wat, wat ik wel eens hoorde krijg is smoesjes. Laten Van, we... ja, we zenden geen liedjes uit. Want liedjes zijn zetmomenten. Zullen we ernaar raden? <coughs> Jij kan wel raden. Herman Finkers ja, zenden ze wel uit trouwens, hè? Ja, die heeft toch ook liedjes? Eh... Uh... Ik weet het niet, misschien zeg ik te veel dingen die ze niet willen horen. Of waar ze bang zijn dat de, de kijkers niet willen horen. Het blijft raden, ik weet het niet. Het heeft ook iets met tempo te maken, denk Oh, dat, ik. dat dacht ik ook, ja. ja. Als ik, jij het ik, hebt uh, over die jongens op de snelheid waarmee... Nou, of niet, het, het is de energie meer. Want uh, dat zei jouw sprinster net ook al, dat, de traagste cabotier alle tijden... Dat was trouwens een verzinsel van Jan Pietersen. Daar kwam ik later achter. Die heeft me zo genoemd. de traagste cabaretier Nederland. is Jan van Nederland. Pieters ook alweer? Uh, die, die, die, die schreef ook recensies voor het Haarlems dagblad. Oké. Okay. Nou doet Jan... hij rond met Frank van Pamelen samen. Oh. Met een plezierdichtersshow. Uiterst vermakelijk. Maar ik, het is niet zozeer de traagheid bij mij. Maar, het, het, maar de, de, ik schreeuw niet. Ik, de, de, ik doe niet aan stemverheffing. En dat verwarren recensenten met elkaar. Want ik ga eigenlijk te snel. Er zit gewoon te Precies, veel informatie ja. in zo'n liedje. Het zou een heel slecht idee zijn als je het nog sneller zou doen, want dan ja. zou het niet meer te volgen zijn volgens mij. En, en dan zeggen ze dat ik, dat ik traag ben, maar ik ben gewoon zachtjes. Ik doe alles terloops alsof het er niet toe doet. Ik maak niks belangrijk, dat, dat is de, de fout. Dus ik, ik had uh, zeker in het begin nog gewoon niet door... Hoe, hoe belangrijk het is op welke manier je iets zegt. En je zo. zegt in je laatste programma Loze Kreten, zeg je ook... die ik inmiddels dus heb kunnen zien dankzij die DVD-box... Uh, uh, dat je uh, het altijd net een beetje moeilijker wil maken... waardoor je nooit een hitje hebt gescoord. <lacht> en die liedjes, <lacht> ja. Ja, ik heb al uh, mijn eigen carrière goed uh, uh, dwars gezeten. Nee, ja, gemakzucht vind ik zoiets naars. En ik, ja, ik, ik, ik besef dat ik het daarmee voor mijn publiek ook moeilijker mm -hmm. maak. Je moet erg opletten als... Ja. Uh, alle grapjes willen, willen meekrijgen. Hoe zit het nu eigenlijk? Hè? Want je hebt dan weer iets heel uh, uh, uh, uh, briljants bedacht... met uh, uh, die eerste letters van al die programma's bij elkaar opgeteld. Dus er zijn negen programma's. Die zitten nu in die dvd-box. Daarmee ga je afscheid nemen. En dan blijken al die eerste letters tezamen het woord labmiddel ja. uh, te betekenen. Te, te zijn. Dus dit is een vooropgezet plan. Het heeft nog nooit iemand opgemerkt... Wat heeft nog ook, nooit ook iemand gemerkt? Heeft in, in de je niet, niet aanzien komen. Dat het labmiddel zou worden. Nee. Heeft nooit iemand gezien? Nee, maar goed, wie verzint nou dat je al die eerste letters van die programma's op een rijtje zou kunnen ja. gaan zetten? Dat doet. Het. Ben je, want dat is natuurlijk wat jij de hele tijd doet, of niet? Als je ja, zinnen, ja, ja. woorden, letters ziet. Ja, natuurlijk. Het is, het is zo mijn vak geworden. Dat, zoals een schilder overal kleuren ziet en vormen zie ik overal. Inderdaad, woorden die ik omdraai in mijn hoofd... of waar ik anagrammen van maak. En acrostigons Daar ben ik ook altijd wel verdacht op. Dus ik lees ook verticaal. Oh ja? Ja. Dus de, uh, de, uh, en ondersteboven. Wat kunnen we doen? Ik bedoel, je ziet daar Helmonds Theater wordt gesloopt. Daar kunnen we het trouwens ook nog wel even over hebben. Het speelhuis. Van Piet Blom. Zie jij dan meer dan ik? Ik, bedoel, ik zie, ik lees die gegevens, ik zie die woorden op een rij, maar zie jij dan ook nog andere dingen? Nee, nou niet hoor. Nee, Doe, uh, nee, niet? Uh, het is vaak meteren waar ik op let. Of waar ik, ik let er niet eens op. Het, het, uh, het, het gebeurt. Het springt mijn hoofd in. Als uh, uh, ik, ik zoek. Of ik, ik maak euh, onlijke bollekers. Daar heb je woord voor nodig van zes lettergrepen... waarbij de hoofdklemtoon op de vier lettergreep ligt. Mm -hmm. En uh, uh, als ik zo'n tekstje bekijk uh, uh, uh, in een krant... Dan, en er staat zo'n onlijke woord dan, dan mis ik dat niet. Dat zie je onmiddellijk. Ja. Dat... En dan ben je blij. Soms, zie je, je soms, soms noteer ik het... In dat boekje uh, uh, dat je daarbij. Nou, ik ben niet per se blij. Ik word, er, ik word er soms ook een beetje verdrietig van. Want het, het is zo'n raar beroepsdeformatie. En, en, en, bovendien moet dan weer aan het werk. Dan, ik, ja, moet, dan moet ik er ook een bolken van maken. <lacht> Waar bovendien niemand op zit te wachten. De meeste mensen weten niet wat een bolken is. Dus weten ook niet wat er. wat ja. <lacht> ze ermee moeten als ze er eentje zien. Wat is daar nou de lol aan? Het is de, behoorlijk dwangmatig, begrijp ik een keer Ja, gekte is dit. En, en kan je er dan iemand toch mee verrassen? Iemand die wel de, de lol ziet van Olke Bollek? Of die een paar, hetzelfde... ja, Een stuk of tien mensen in Nederland, denk ik. Dat, Ga je die dan bellen? Of, al, al, er zijn niet zo gek veel plezierdichters, heb ik het idee. Dr. spelen natuurlijk. <kwijnt> maar die zit niet op internet. Uh... Met wie deel je dit dan? Uh, de, met, een, met een vriend in Den Haag, uh, Musonius. Op, uh, op Zwarte Kat ben ik nogal uh, bezig, een cabaret En daar ben ik eens een spelletje begonnen met hem. Gebaseerd op het. Uh, dit wordt steeds absurder hoor. Uh, Mornington Crescent. Dat is een spel uit een panelshow in Engeland. Yeah. Waarbij ze. Uh, metrostations opnoemen uh, uh, om de beurt. En de eerste die, die op een slimme strategische manier... het station Mornington Crescent bereikt, die is de winnaar. En wij hebben er theaters van gemaakt. Dus dezelfde regels overgenomen en we proberen Pepijn te bereiken. <laughs> maar om dat nog moeilijker te maken, doen we dat in Olke -Bollekers. Nee. Huh? Ja, en dat hebben we meer dan een jaar volgehouden. Meer dan 200 ollekebolkers. En dit gezelschap bestaat uit hoeveel mensen? Um, eigenlijk twee. <lacht> <lacht> er is wel eens iemand die probeert ook een ollekebolke ertussen te persen. Maar, maar dat, dat is nooit goed. Geen schijn van kans. Het is toch een moeilijk te maken, zo'n ding. Het zijn 44 lettergrepen die precies op een plek moeten staan. Daar mogen geen aanjambementen in. Het moet de dactylie zijn. En het moet rijmen. En dat woord dat moet kloppen. Het liefst mag het ook nooit eerder gebruikt zijn. Nou leid je gelukkig wel aan dyscalculie. Zal het hier iets zijn? Nou, maken? kan niet rekenen. Nee, precies. Zal, zal het gebrek uh, de oorzaak zijn... van dat dit dan zo belachelijk sterk ja, is ontwikkeld? Ja, misschien dat, dat het stuk hersens... wat normale mensen gebruiken om geld te tellen... en zo, dat dat bij mij ook nog eens een keertje door lettergrepen... in beslag is genomen. Kan... Maar eh, nog even terug naar mijn vraag, was dit nou een vooropgezet plan? Dat, dat labmiddel, zodra ja. dat woord er zou zijn, zou Kees Toorn ophouden met, met cabaret? Ik bedacht het in 1997, toen uh, een plek zat in een lijstje stond. Ik had laat me laaien en als ik niet dacht, een plek zat. Dus zag ik lap staan. Ik, daar ga ik lapjeskat kat van maken of zoiets. of. En, en, en toen ik eenmaal een mooie boel moest maken... kon ik niet op een goede titel met een J komen. <lacht> een mooie boel vond ik dan wel aardig. Dus, dus denk ik denk, ah, dat wordt het labmiddel. Maar ik wist toen al, van ik houd bij negen. En ik, ja, op, denk ik denk, twintig jaar en negen programma's... nog maar zien of ik dat haal. 45 ben ik dan. Nog maar zien of ik dat haal? Ja. Ja? Ja, ik ben niet zo gezond. <lacht> Ik, ik reken ik dus, ieder moment op dat ik doodval. Wat? Um, uh, uh, uh, nou, ik, ik leef niet zo gezond. En, uh, mijn vader is zo niet oud geworden, hij is 51 geworden. Dus dan zou ik nog zes jaar hebben. Ja. Dat is ook een reden waarom ik wel mezelf gelijk gaf bij dat stoppen. Ik wil in ieder geval nog een paar jaar met José. En dan... Ik bedoel, val ik een paar dood. jaar met José, dan val je dood. Ja. Vanwege dat destructieve... Van ouderdom? Uh, nou ja, maar houd toch op. <kwijnt> ik bedoel, als je dan voor de liefde hebt gekozen en voor José... dan bedenk je toch, en dan ga ik nu gewoon uh, zorgen... dat zij nog heel lang van deze man kan genieten. Ja, dat, toch houdt dat een keertje op. Zit je weer naar een liedje te vissen, of Ja. Oké. Okay. <laughs> <kwijnt> Welke gaan we nu doen? Welke ga jij nu doen? weer op. Ja, gezond weer op. Alles doet het nog, mijn klieren, al mijn vliezen zijn intact. Ik heb geen verlamde spieren of rheumatische scharnieren. Ik heb geen verstopte oren of een hart dat is verzakt. Niks is weg of dicht gezworen en mijn neus is nog van voren. Ik ben de laatste tijd alleen steeds vaker doodsbenauwd. Voor het moment waarop ik wakker worden zal. Om te ontdekken dat mijn lever of mijn hart het niet meer houdt. Wanneer begin ik af te takelen en raak ik in verval? Nu functioneert het allemaal nog best, maar voor hoe lang ooit houdt het op. En daar is geen ontkomen aan. En voor het eerste stapje naar beneden ben ik nu al bang, want ik krijg net de smaak te pakken. En de zin om door te gaan. Ik zie ook wel mensen lopen die al dood zijn, min of meer. Wel nog met hun ogen open, wel nog met van alles kopen. Met hun geld en met hun jongen en vakantie in de weer. Maar al niet meer zijn doordrongen van de zuurstof in hun longen. Die de wind en zonnestralen niet meer voelen. Niet meer zien, die een beetje als garnalen automatisch ademhalen. Die als kuddedieren wonen in een levenloos tramien. Die zich houden aan patronen, die de moeite niet meer lonen. Maar ik wil mij bewust zijn van wat om me heen gebeurt: van alle beelden en beweging en geluid. Ik wil naar buiten, naar een regenbui als alles anders geurt. Ik zuig mijn longen vol en luister en kijk mijn ogen uit. En iedere seconde wil ik voelen dat ik leef. En ik wil meer en ik wil nooit meer hier vandaan. En ik wou dat ik niet zo zwak was. En ik wou dat alles bleef. Ik zou mijn leven ervoor geven. Om niet dood te hoeven gaan. Dit vind ik een heel mooi liedje, Kees Storm. Uh, Dankjewel. Dank je wel. Heel mooi. is het? gezond weer op. Um, ja, uh, ja. We krijgen net de smaak te pakken, zing je. Dat komt door die wetenschap. Ik, ik had een... E uh, is dat, ja, alsof hetzelfde jaar, dat, dat José blij werd met mij... werd ik ineens ook blij met het bestaan. 2008 hebben we het nog steeds over. Ja, het is een proces wat al eerder begon, maar ik, ik word steeds blijer. Ik, ik, ik heb steeds meer naar mijn zin. Nou, wat ik ook meer, meer snap van hoe de dingen in, in elkaar zitten. Waar ze vandaan komen. En zo, ik heb ook... niet uitgekeken, niet uitgestudeerd, niet... Daar vertel je ook over in, in Loze Geten. Ja, Want ja, ja. Uh, je hebt de wetenschap verruild voor God. Dat is ongeveer het verhaal in, in een paar woorden. Ja. Uh, dat is ook wat de mensen om jou heen trouwens zeggen. Uh, Dorien Wiersma, goede vriendin van je, collega ook. Nou, hebben en gebeld? Ook, uh, ja, die hebben we gebeld. En Onno Innemee, regisseur, ook een goede vriend, ook gebeld. En die zeggen allebei, um, sinds hij uh, God van zich heeft afgeschud... gaat hij veel lichter door het leven... De wetenschap is daar nu voor in de plaats gekomen. Ik heb het gevoel dat u nu pas echt leeft, zegt Dorien Wiersma. Zou zou het iets anders formuleren. Die, die, dat, dat, dat geloof en die geschiedenis en die kerk en al die mm -hmm. angst... en dat, dat, dat, dat, hè? Zoals dat in je hoofd gaat zitten, het heeft me afgeremd al die tijd. Het heeft me al die tijd tegengehouden. Om je in en, de wetenschap eh, te storten, op de wetenschap te storten? Ja. Want ik heb het altijd interessant gevonden, maar... Eh, eh, eh, Kijk, dus, dus als je gereformeerd bent, is het natuurlijk niet de bedoeling... dat je te veel te weten komt. Maar wacht even hoor, want er zijn tegenwoordig ook gereformeerde wetenschappers. Er is toch ja, wel iets ik veranderd. Ja, dat, dat heb ik al zien liggen, dat boekje. <lacht> uh, uh, nou, kun je misschien kun je het wel combineren, maar mij, mij hield het tegen. Denk ik. In ieder geval, ik werd heel erg vrolijk van... Uh, uh, Teksten over evolutie, waarin uitgelegd wordt hoe het dan werkt, hoe het zit met die selectie en hoe, hoe, hoe dat genen zijn waarop die selectie aangrijpt. Dus al die boeken van uh, Richard Dawkins en van Daniel Dennett over het bewustzijn. En uh, Richard Feynman ben ik een soort van verliefd op geraakt. Dat, ik zie dat, het wel. Ja. Ik word heel enthousiast van. Ja. Daar wilde ik het, dat cabaretprogramma over maken, <lacht> maar dat is niet gelukt. Vind jij? Niemand zit erop te wachten. Het is ook niet interessant. <lacht> Dat had ik niet door. Ik werd een soort dominee die de wetenschap predikte. En ik nam het heel serieus. Ik wilde heel graag mijn vreugde overbrengen op mijn publiek. En dat publiek zat met allemaal over elkaar van... Nou ja, leuk voor jou, maar wij kwamen om te lachen. En je vertelt niets leuks. Maar die vreugde gaat dan toch ook over iets anders? Welke vreugde? Nou, de bevrijding, ja, zoals onno in en mee het noemt. Van de bevrijding... Wat, wat, voelt dat echt zo van de, de, de uh, God? Uh, ja, ik voel me niet schuldig meer. Tot en met wanneer heeft dat dan geduurd? 2004. 2004. Dat, dat geloof is, is nooit zo sterk geweest bij mij. Ik, ik heb nooit vertrouwd dat, dat alles wat in de Bijbel staat klopt. Dat zag er te veel uit als mensenwerk mm -hmm. en, en knip en plakwerk. Dus dat vertrouwde ik al niet. Dus ik heb me afgevraagd, waar komt dan dat geloof vandaan? Mm -hmm. uh, uh, hoe weten ze zeker dat zij het goede geloof hebben in die kerk? En stelde je die vragen ook? Wat, zat je op categorisatie ja, en zo? Ja, dat moest allemaal wel. ja, met de dat, uh, Natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik had heel leuk, uh, uh, leuke contacten met mijn dominees en ouderlingen en diaken. Die zeiden gewoon, ja, wij weten dat ook niet. Mm. Je maakt het zich er niet zo druk om. Eh, maar dat, dat is afgebrokkeld. Alleen het laatste, het laatste, op het laatst was er nog maar een restje hoop over. Want er zal toch wel iets zijn. Er zal toch wel een het leven zal toch wel een betekenis hebben, Een bedoeling. Er zal er iets achter zitten. Dat hoopte jij de hele tijd Ja. Maar. En dat verloor ik pas in 2004. En waarom op dat moment? Om hetzelfde doodgeboren kindje. Daar zat ik naast. toen dus dacht ik, nee, dit, hier zit geen bedoeling achter. Dit is zoals de natuur. Josephine, hè? In, en je had het net Jozefien, over het liedje ja. waar je verder eigenlijk niks over had. Ja, maar zo'n belangrijk moment was in mijn ja. leven ook. Moest ik daar iets over schrijven, ook met in mijn achterhoofd. Uh, ik, ik wist ook dat dat, dat vaak gebeurt. Ja. Uh, Wacht even, dat was het. Er, er loopt meer teleurgestelde moeders rond in dit land. En ik, ik, ik vond dat ik daar een liedje, over, of een liedje voor moest maken. Om, om, om het te laten weten dat ze niet de enige zijn. Ik vond, ik, ik, ik, ik vond het heel belangrijk om dat liedje te maken. Noem het troost. Ik heb het janken te maken natuurlijk. Regel voor regel. Troost, ja? Hm. Het was niet jouw kind, maar je was er heel dichtbij. Maar nee, het was niet van mij. Nee, anders had ik het denk ik helemaal niets kunnen, kunnen doen. Want dan dan wordt het uh, exhibitionistisch. Hm. Als je uh, nou, in ieder geval uh, gevaarlijk. Hm. En, en, schaduwkind van van, van Thomas vind ik een prachtig boek. Hm. Dus het kan wel. Maar ik ben een cabaretier. <laughs> het, het, was, het was heel lastig. En, en toch, toch is dat gelukt. En het, het, is maar, het, was, het was natuurlijk zo'n zo uh, uh, verdrietig tekstje. En ik, ik kon dat niet aan het begin van de avond doen, want daarna of in het midden, en, en, en dan uh, weer de, de sfeer uh, goed zien te krijgen. Het was in het, het programma het, aan het, eind, het kwam derven. helemaal aan het eind, ja. ja. En daarom hebben ze maar die polyphenario gegeven... omdat mensen wel wat een, een, een stoeptegel in hun maag de zaal uitkwamen. Ja. En toen was het laatste om... restje hoop weg, wat jou betreft. Ja, en toen was ik een jaartje depressief ook, hoor. Want als je... Uh, uh, opgevoed bent en geleefd hebt met, met het idee dat, dat je leven in, in goede handen is. Mm -hmm. En boven natuurlijke handen. En die sfeer je af. Het is logisch dat je een beetje in de, in de war raakt aan. Ik ben er wel een jaar... Nu uh, wist, wist ik niet wat ik dan aan moest. Met mezelf. Met Hoe oud zich dat dan? Wat? En drinken vooral. Ik, ik wou gewoon niet. Uh, uh. Ik was ook wel verdrietig natuurlijk om Josephine uh, um, uh. En ook, ook uh, in de war. Het, het heeft mijn, mijn leven ook op, op zijn kop gezet. Het is niet niks. Hm. Naast een kindje zitten. Dat is zo raar. Uh, dus dat kwam allemaal bij elkaar. en, en, en uh, Dat lost ik op door uh, uh, gewoon een half liter whisky te drinken op een dag... zodat ik er niet, zo niet zo last van had. Was, de volgende dag was ik in ieder geval weer een dag verder. Hm. En uh, een jaar later uh, heb ik dat wel weg. <lacht> en uh, uh, het jaar daarop dacht je... en nu uh, uh, ga, ik het, uh, ga ik het heel anders doen. Toen ben je een jaar gestopt met drinken... Het programma gemaakt, jezelf als man laten zien aan jou. <lacht> Ik heb mezelf ook een beetje opnieuw uit moeten vinden. In die, in die tussenliggende vier jaar. Maar hoe? Ik bedoel, wat, je, je schetst het zwartste scenario bij een dood kind zijn. Uh, en... Het is nog veel erger dan dat trouwens. <lacht> <lacht> wat bedoel je? Dus, eh, dat kan ik niet vertellen, omdat, het, omdat ik dan aan... Eh, voor mij mag je alles weten, maar ik, er zijn ook dingen die eh, aan de intimiteit van anderen mm -hmm. raken. En die wil ik niet schenden. Mm. Maar goed, je hebt dat hele erg meegemaakt, gezien de, uh, uh, daar... Heel erg van in de war geweest, een, een jaar afgehaakt, te veel gedronken en uh, <coughs> god afgezworen. Maar dan komt er een moment dat je zegt, nu, nu moet ik verder. Wat is dan onder invloed van wie of wat besluit je dan om, uh, om jezelf aan je haren weer omhoog te trekken? Ik weet niet of dat een moment is geweest of meer, meer zo'n langzaam proces... Ik ken ik, wel dat ik in een boekenzaak, maar dus, uh, uh, God als misvatting besloot te kopen. Ik was toch wel benieuwd, want, ik denk, daar, want daarvoor durfde ik het eigenlijk niet te lezen. En ik werd er zo vrolijk van. Ik ben het gelijk nog een keer <lacht> gaan kopen, maar dan in het Engels, want ik wilde weten. Uh, <lacht> en ook nog eens als luisterboek. En, en, en toen begon die, die trein op stoom te komen van de nieuwsgierigheid en het ontdekken. En dat begon met God wat, als misvatting. Ja, van Richard Dawkins mm -hmm. of uh, The God Delusion heet ja, het, ja, wat ja. ik een mooie titel vind. Wat, dat, dat gaat over, dat moet ik zou ik vertalen als waan. God als waanidee. Ja. Niet als misvatting, gewoon waanidee. Het is een gekte, het is een krankzinnigheid. Dus dat sprak me enorm aan. Erfaar je het echt zo nu, achteraf gezien? Alsof je met een waanidee bent opgegroeid en ja, ja, ja. daar jaren in... Ik uh... ben er ook heel kwaad over. Ik <lacht> ja, ben mijn leven lang besodemieterd. Indoctrinatie noem je het ook in lozen. Ja, ja. Ja. Dus Heb ben je daar een... gesprek over met je familie? Je nee. vader is al heel lang dood. Ja, die, die was al afgehaakt. Toen ik zes was, was die al weg. Dus die, die was al uh, van zijn geloof afgevallen. Die is daar, daardoor door de rest van de familie uit de buurt gehouden. Want dat, bij jou. Was, want dat was een ongelovige, was een afvallige. Die mocht natuurlijk niet bij zijn eigen kinderen in de buurt komen. En uh, als dat dan mocht, dan mocht hij natuurlijk niks zeggen. Daar ben ik woedend over. Dat heb je ontdekt na Streepjescode. Hè? Het lied, het hele mooie ja. lied dat je maakte over. Wil je dat nog uh, zingen? Of heb je daar een. Kan nog ik niet meer? Zingen? Oh nee. nee ik, kan maar, ik kan maar twintig liedjes onthouden. Maar <laughs> streepjescode zit daar niet bij. Nee. Maar goed, eh. Uh, dat lied heb je gemaakt over... Uh, of we kunnen het natuurlijk van de cd eventueel laten horen. Zullen we dat doen, wil je dat? Ja hoor, lachen. Oké, okay. lachen. Oké, okay, lachen. Omdat je sinds de scheiding min of meer werd doodgezweven...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 dat laatste zinnetje. Of zou het boek van iemand anders zijn geweest? Dat hoorde ik eigenlijk pas later. Ik heb het liedje al heel vaak gehoord. en vind het zo'n waanzinnig mooi liedje. Maar dan eigenlijk die teleurstellende of heel realistische laatste zin. Of zou het boek van iemand anders zijn geweest? Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ik, ik zat er... Uh, het was faust. dus ik een beetje doorheen te bladeren. En toen zag ik al die steepjes. En ging dit in heel korte tijd door mijn hoofd. Ja. Ik, denk, en ik, ik kan nou niet... niet ik, ik heb nog steeds niet het zinnetje teruggevonden waardoor dat kwam. Er stond nogal wat. Iets over de mens en de zin van het leven of zo. En ik waarom heeft hij dat onderstreept? Was hij daarmee eens? Of vond het juist onzin? Wanneer heeft hij het onderstreept? Het kan best uit zijn studententijd zijn geweest, want het waren oude boeken. Mm -hmm. Of misschien heeft hij ze zo gekocht, met de streepjes ja. er al in. En is het is van een heel andere man geweest. ja. ja. Zaten er veel wetenschappelijke werken tussen eigenlijk, of waren het vooral romans? Allemaal literatuur. Ja, ja. Hij is leraar Duits geweest, dus het waren vooral boeken die hij had voor zijn, voor zijn studie en voor ja. zijn werk. Nee, niks wetenschappelijks. Behalve een boek over de maan. Over de maan. me eens, ja. Maar het was niet erg wetenschappelijk, het was nog van voor de landing, dus er staat allemaal onzin in. <laughs> Wel Leuk. Maar goed, nu is daar dus bij jou de euforie dat je uh, die wetenschap hebt ontdekt... en uiteindelijk hebt durven omarmen omdat je God hebt uh, kunnen afzweren, <kijst> toch? Dat is ongeveer waar het op neerkomt. We moeten er nog steeds om lachen. Ja. Ja. Hoe reageert die familie van jou nou hierop? Niet. Gewoon niet? Nee, nee. Maar nee. nee. Maar ik ben ook niet zo'n familieziek. <kijst> nee, dat word je dan vanzelf niet lijkt mij. <kijst> toch? Nee, het, is, uh... Nee, niks eigenlijk. Nee. Nee. Maar nu even concreet, Ja, trots. En dat, ook dat wel? Ja, die indruk heb ik wel. Ze komen ook steeds kijken. Maar ik, ik, ik krijg nooit ja. commentaar. dat mag je niet uh, zeggen. Want er is ook een lied uh, die ook op, op de, in de box is opgenomen. Want er is ook nog een aparte cd met allemaal liedjes over je oma. Waarin oh ja. je zegt, ik laat mij echt niet uitschrijven uit de kerk. Want dat zou haar dood betekenen. Maar dat heb je inmiddels ook gedaan. En ben je trouwens heel... Uh... Ze is overleden. Oh. Zul je net zien. 98 geworden. Ach, ik, nee, ik, ik heb me niet officieel uitgeschreven. Nee? Dat nee. dan weer niet? Maar het is wel waar dat ik... Toen, toen het allemaal nog wat. wat nou, al, al lang geleden was ik. Wou ik niet dat mijn naam in het, in het, in het, uh, het kerkblad uh, zou komen? Nee. nee van helaas. Nee, maar dat wilde ik mijn oma niet aandoen. Mm, nee. haar, haar enige hoop was nog dat ze haar man in de hemel tegen zou komen. Maar Kees, eh, Toorn, En nu? Want eh, nu is daar dat besluit. Labmiddel is er, die dvd-box is er. Loze Kreten oh, loop nog even. Klaar is Vijf Kees. Mei, dan klaar is Kees. 5 mei is echt de allerlaatste voorstelling. Maar dan? Want wat ga je dan doen? 6 mei? Ja. <laughs> oh, 6 mei wil ik nog even. 6 mei, mei maar... lig ik voor Pampers natuurlijk. Ja, even uh, uh, niks. Ik, ik heb heel veel ideeën. Um, uh, uh, ook ook sommige hebben met wetenschap te maken. Dus ik, ik hoop dat dat lukt om daar, daar iets mee te doen. Wat dan? Wat zou je dan ik, maar, doen? Nou, ik mis een boekje waarin uitgelegd wordt hoe, uh, uh, uh, hoe ze het allemaal weten. Hoe ze dingen meten. Hoe, hoe hebben ze dan nou die lichtsnelheid gemeten? Ik heb wel eens foto's van gezien, maar ik wil zo graag weten hoe ze nou wisten... hoe ze dat apparaat moesten bouwen en wat de afstanden moesten zijn. En, en, van welk materiaal. En hoe een Geiger teller werkt of een detector. Hoe de kamio de detector eigenlijk werkt. Hoe, hoe ze wisten dat ze de chloor in moesten doen en niet een ander spul. Nou, ik, ja, <laughs> ga ik, daar ga en ik dan, weer. En, en dat ga dus jij... De, ons... de techniek achter het meten. Daar, daar wil ik meer over weten. Misschien bestaat er al zo'n boekje. Dat zal toch wel. Dat is een van de ideeën. Ik me nog, nog, nog slechtere ideeën. <lacht> maar daar ga ik, daar ga ik pas uitkiezen als ik als mijn kop leeg kan maken. En dat, dat, dat zal een paar weken duren voor, voor, voor ik dit, dit, dit programma kan wissen. Waar je eigenlijk dat... helemaal niet zo tevreden over bent, begreep dat ik. Komt van er -in. Nou, ik heb er nou wel lol. Het ja? heeft heel lang geduurd, maar dat kwam omdat ik het zo serieus nam. Ik nam... De wetenschap is serieus. Ja. Die je, die je... Ik wilde zo graag dat mensen het snapten. Dat ging echt helemaal niet goed. En toen ik gewoon een knop om, omgedraaid... en besloten het niet zo serieus te nemen. Maar wat ik wil uitleggen, dat is toch veel te veel voor één cabaretprogramma. En ik, ik, ik wil er ook geen, geen lezing van maken of een college. Dus ik ben, uh, ik ben er maar met je lol gaan trappen. Want wat dan, wil je dan eigenlijk wel? Wat wil je met die wetenschap in combinatie met dit laatste ik, programma? Ik, ik, wil even, uh, uh, ik wil eigenlijk laat, laten zien de, de, de, de vrolijkheid van de wetenschap. De, de, de vreugde die uh, <laughs> je gewoon kunt beleven aan het bestaan... Als je, je realiseert waar je vandaan komt, dat daar supernova's voor nodig zijn geweest. het zijn sterren ontploft om aan het materiaal te komen waar, waar je uit bestaat. Miljarden jaren geleden. Dit is toch krankzinnig. <lacht> ja, dit, dit, alleen gewoon het verhaal, de, de feiten. Geen, geen sprookjes of verzinsels. Je, je kunt het zelf controleren. Als je een beetje met een telescoop kunt omgaan en rekenen. is genoeg. Dus dat gezeur over wat is de zin van het leven? Wat is de zin van het bestaan? Wat, is, wat moet ik. Uh, wat heeft nou nut? Hoe, hoe kan ik mijn leven vullen? Oh, daar gezeik me je vanaf. <lacht> het, je bestaat. Het, dat, dat is het antwoord. Zeur niet. Is dat ook de reden uh, waarom je, zoals Onno in mee zegt... helemaal niet be bang bent om dood te gaan? Ben, dat ben ik nooit geweest. Nooit geweest? Ook niet toen je nee. nog in God geloofde? Nee, want toen ging ik naar de hemel. Daar was je wel <lacht> van overtuigd. Ja. En wat denk je nu dan? Dat, dat is niks. Ik ben altijd al dood geweest. Ik ben nu eventjes tot nu toe 45 jaar ongeveer soort dadelijk, uh, een soort van levend. Een soort van levend klinkt dan weer heel lelijk uit jouw mond. <lacht> Ja, Kom op, Kees. Nou, als je erg er, er, er over na gaat denken. Uh, is, is, is het helemaal niet zo makkelijk te definiëren wat leven eigenlijk is, of wat bewustzijn is. Of dat niet een illusie is. <hijde> Er is een vraag. Uh, eens even kijken. Is Kees Thorn gereformeerd? Wat goed dat hij toch zo niet gereformeerd klinkt. Dat hij is geworden zoals ik hem ken. Oh, zijn vader was al bezig, hoor ik nu. Dat ter loopse, dat is het, ja. Kees is helemaal niet langzaam. Ik denk eerder dat hij te snel is... en dat hij voor ons dan expres wat langzamer, aarzelender, hakkeliger praat. Hij is volgens mij juist heel scherp... maar maskeert dat om ons bij hem te kunnen laten, hou om ons bij hem te kunnen laten houden. Kees, wat heb je toch een mooie stem of dixie? Hoe noem je dat? Groeten van Marian uit Alkmaar. Nou, groeten terug. Aan Marian uit Alkmaar. Ja. ja, dank je. Heeft ze gelijk? Heb je het gevoel dat je... Uh, uh, goed begrepen wordt eigenlijk? Huh? In, in, in, uh, <laughs> in het sociale verkeer? Nou, ik had het wel een paar jaar nodig om uh, te, te beseffen... dat je alles moet benoemen en letterlijk voorkomen, Echt zeggen... Niks te raden overlaten. Ik ben steeds explicieter geworden. Het is ook leuk als je die programma's achter elkaar draait. Dat wordt steeds explicieter. En dan gaat het steeds beter werken. En dus wat ik, wat ik tussen de regels dacht te zeggen: dat is nooit, dat is helemaal nooit ontvangen. Nee. <laughs> dat was een misvatting. Ja. Ja, ja. De, de, die uh, structuur hè, die toch heel prettig voor jou moet zijn geweest van de, de, zo heb je het ook wel eens benoemd de, de rijm en, en uh, uh, die woorden die je dan achter elkaar kon zetten en dat je het in een liedje kon vatten wat toch de meest strakke uh, tekstvorm is die er bestaat ja. dat ga je nu dus loslaten uh, misschien ik weet niet wat er gaat gebeuren Dat moet blijken Mag ik dat op de tegel zetten? Wat? Dingen blijken. Dingen blijken? Je kan plannen wat je wil. Maar dingen blijken achteraf. En verder is er niks over te zeggen. Hm. Dus maar mag me afwachten. Wat er achteraf gebleken... Te, hè? Hm. Bert Klunder. Die, die, die, ja, dingen blijken. Als, als je twintig jaar cabaret doet, dan vind je dat blijkbaar leuk. Als je 14 jaar met dezelfde vrouw vindt... Vind dan, ja, dan zul je die vrouw wel leuk vinden. Het blijkt, het blijkt. Blijkbaar, ja. Maar van tevoren, ik wist er ook niet... dat, dat ik met José uh, uh, dat zou, zou lukken. Nou, ik wist het wel. Toen ik José zag, wist ik het wel. Dat is ook slecht, ja, goed, er een slecht waren voorbeeld. een hoop schijnbewegingen. Ja. Voor ja, dat ze dan zijn ze nog niet. Duidelijk werd. Maar, maar uh, je, je zegt in een interview... is ook opgenomen in die DVD-box... met uh, collega Theo Nijland. Jouw collega, wel te verstaan. En uh, uh, zeg je van... ja, eigenlijk zijn cabaretiers gewoon gemankeerde schrijvers. Moet er niet gewoon een mooi boek geschreven... worden door Kees Toorn? Mm, ja, maar dat moet dan wel dik... Als ik een boek schrijf... Wel een... Dan moet het gelijk een dik boek worden. Waarom? Oh. Nee, ik, ik heb eens geprobeerd. Ik vind proza heel lastig. Dat bedoel je natuurlijk... met die ordening die ik in liedjes zoek... die heb je in proza niet. Wanneer is een boek af? Of een zin... of een blad schrijf, wanneer... Ik, ik kan natuurlijk wel een beetje... maar ik, ik hou heel erg inderdaad van, van die ordening elke lettergreep op zijn plek, dan is het onberispelijk. Als je een lettergreep verandert, is het minder. Dat is makkelijker te bereiken met een sonnetje of een liedje... of een Franse ballade dan met een roman of een verhaal. Volgens mij ben jij wel iemand die zich kan beperken, ik weet, ook in proza. Ik weet niet of ik dat kan. Ik hou wel van de manier waarop Jeroen Brouwers dat toch lukt. Want bij hem staat ook nergens een woord te veel... En die boeken zijn dik. En alles hangt samen. Het zal blijken. Nou, nog even die tegel. Wat komt er precies te staan, Kees je Ik vind ja, het leuk om Bert te citeren. Zo dadelijk trouwens op deze zender. Margreet Rijntjes met uh, twee dingen. Uh, uh, journalist Guy Bouten is te gast. En een ex-drankverslaafde, Rogier Dijkman, spreekt samen met zijn partner Carolien Euser. En uh, Kees Toorn schrijft nu op dingen blijken. Bert Klunder, collega. Dank je wel, Kees Torn. Mooi leven verder. Dank meneer Thorn. Dit was aflevering 2427. Ja, 2427. Morgen duiken wij diep in een lange van alcohol... doordrenkte venloze carnavalsnacht... met schrijver Jan van Mersbergen. Tot dan. Radio...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 Onze trainer, die doet dat niet. Echt. Deze week in KRO, Goedemorgen Nederland. Zit ...in een auto en dan gaat die hand gewoon net iets verder dan, dan moet. Elke werkdag van half tien tot half elf. Trainers in de fout. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn privé-mening over private banking. Ik heb het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat. Nog even en de kinderen zijn aan zet. Onze private bank moet daar goed mee omgaan. ABN Amromees Pierson wil de volgende generatie zo goed mogelijk voorbereiden... op hoe je omgaat met vermogen. Daarom organiseert ABN Amromees Pierson workshops voor jongvolwassenen. The Generation Next Academy. Meer weten? Kijk op abnamromeespierson.nl. Goldman Sachs bracht de Griekse schuld in 2001... met riskante financiële constructies omlaag. De bank verdiende 500 miljoen en Griekenland is bankroet. In tegenlicht de meningen en de gevolgen in het Griekenland van nu. Vanavond om tien voor negen bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.